Mama drinkt bier, mama is ziek, hij verzuipt zijn laatste piek. Papa drinkt bier, mama ligt plat en alles op de lat. Hé hey, homie Joop, mijn vader maakte veel uren. Hé hey, homie Joop, dat is verleden tijd. Moeder heeft het thuis waar te verduren. Want hij is zijn werk al maanden kwijt Hé hey, me Joop, mijn vader zit weer te drinken Hé hey, me Joop, hij heeft nog steeds geen job Hé hey, me Joop, laat hem niet verder zinken Anders maakt de drank hem nog kapot Papa drinkt bier, mama is ziek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 Zo kan het nou echt niet meer, de schoorsteen rookt niet meer. Ik weet nog hoe het vroeger was, als hij naar het werk toe ging. Op zijn brommer, die het nooit goed deed. Maar die zwaaide uit de tram als hij kwam aangesjeest. En elke vrijdagavond was het feest. Papa drink bier, mama is ziek, hij verzuipt zijn laatste piek. Papa drink bier, mama ligt nat en alles op de lat. Papa drink bier, mama is ziek, hij verzuipt zijn laatste piek. Zo kan het dan weg niet meer, de schoorsteen rookt niet meer. Papa drink bier, mama is ziek, hij verzuipt zijn laatste piek.